Michel Koenen met het NOS-journaal. De autoriteiten in Hawaii waren niet voorbereid op de verwoestende bosbranden op het eiland Maui vorig jaar. Die kostte aan ruim 100 mensen het leven. Een onafhankelijk Amerikaans instituut heeft de branden onderzocht. Ondanks waarschuwingen van bijvoorbeeld het Amerikaanse KNMI over extreme winden die de bosbranden kunnen verergeren, werd er niks met de informatie gedaan. Zo werd er geen extra personeel ingezet of evacuaties voorbereid.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 Bij een steekpartij op een middelbare school in Dordrecht is iemand licht gewond geraakt. De jongen van 15 werd gestoken in de aula van de school. De politie heeft een jongen van 16 als verdachte aangehouden. Ook het mes is in beslag genomen. Het was de derde steekpartij op een school in deze week. Woensdag raakte bij een mbo-school in Den Haag twee mensen gewond. En een dag eerder was in Apeldoorn iemand gewond geraakt. Darters Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de finals van de World Series. In de AFAS Live in Amsterdam versloeg van Barneveld de zweet Johan Engström zonder een lek weg te geven. 6-0 werd het. Van Gerwen won met 6-4 van Johnny Clayton uit Wales. En voor Barneveld speelt vandaag in de tweede ronde tegen wereldkampioen Luke Littler. Het weer nog. Het koelt vannacht flink af tot lokaal 3 graden. Er kan ook grondmist ontstaan. Overdag blijft het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt maximaal 18 graden en er staat maar weinig wind. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Nothing lasts a day You're wasting my time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 Station, ik ben de regen, stem. ik de dom. Me staan zonder kerst, stem. ik de bonbon. We staan te rust, ik de kalkoen. Ik ben het stem. zakje, jij de thee. De ik, ben de kaas, jij de de ik ben de, de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik belachelijk. Maar Wij de piek, zijn de het varken nou en de tang. Betaalbare de romantiek, er bestaan die, heel die vaasjes en een vries. Kos weer mijn handen volgens Jij Naar. bent de schrikdraad ik de waarop kabel. ik pies. Ik ben de kip, Hier. jij bent de grill. Ik ben Ik ben de pauws. Ben jij okay. bent de fil. de munt. Wij zijn een doedelzak.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 I knew and there you were the but I was caught up in physical attraction. He's banging on the bundles like a chip fest Oh that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your chicks for free We got some in store my